12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Flinke toename van het aantal langdurig werklozen. Catshuisoverleg kan nog alle kanten op, twittert Wilders. En ook meer druk in de wachtkamer van de huisarts. Zon- en stapelwolken wisselen elkaar af. In het binnenland komen wat buien voor. 10 graden is het in het noorden, 12 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, dan zijn er opklaringen. Morgenochtend is er wat bewolking. Daarna verloopt de dag vrij zonnig, wordt het opnieuw 12 graden. Zondag is er meer bewolking en dan wordt het ook iets frisser. De afgelopen twee jaar is het aantal langdurig werklozen flink toegenomen. Volgens cijfers van het CBS waren er vorig jaar 139.000 mensen... die langer dan een jaar geen werk hadden. In 2009 waren dit er nog 91.000. Vooral mensen tussen de 25 en 45 zitten lang zonder werk. Jongeren daarentegen meestal maar een korte tijd. Joop Schippers, arbeidseconoom aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Een groeiende groep werklozen staat steeds langer aan de kant. Kan maar geen baan vinden. Hoe kan dat? Dat zie je als de werkloosheid gedurende een aantal jaren oploopt. Wat we het afgelopen jaar gezien hebben. Dan zijn de kansrijke mensen die vinden wel weer een baan. Dus, uh, maar... De jongeren? Dat zijn onder andere de jongeren en de mensen die beter opgeleid zijn. Ja. En de mensen die uh, niet zo kansrijk zijn. Vaak zijn dat dan uh, mensen met een slechtere opleiding. Uh, ja, die vallen dan buiten de boot. Komen ook weer niet opnieuw aan een baan. Hmm. Nou, Dan gaat het vooral om de groep tussen 25 en 45. Waarom specifiek die groep? Uh, vroeger waren het vooral de ouderen die uh, vooral langdurig werkloosheid waren. Maar ook onder de werklozen zijn de babyboomers langzamerhand uh, aan het vertrekken. Uh, dat is de afgelopen jaren gebeurd. Dus die krijgen nu AOW of zijn bijvoorbeeld nadat ze langdurig werkloos waren... in de bijstand beland, Zodat ze mm -hmm. dus in het bestand van werklozen... Uh, nu de groep tussen 25 en 45 de grootste is. Ja, want je zou denken die, die groep van 45 plus... Die is juist heel duur en uh, die, die heeft heel veel moeite om, uh, om opnieuw aan het werk te komen. Als ja. ze ergens uh, worden ontslagen. Of, uh, hè? Dat klopt ook. Uh, maar die zijn dus uh, eigenlijk al eerder uh, uit het bestand van de werklozen verdwenen. Die zijn uh, nou ja, laat ik zeggen, wat ik, uh, in de bijstand of uh, inmiddels ja. met pre AOW. Uh, dus die spelen daar niet meer zo mee. Hmm, ja. Kan Den Haag hier iets aan doen? Uh, kunnen ze op het katshuis nog, uh, nog plannen verzinnen? Uh, om hier iets aan te veranderen? Nou ja, wat natuurlijk toch heel belangrijk is... dat de bestedingen wat we met z'n allen uitgeven... en dat geldt niet alleen voor consumenten... maar ook voor bedrijven, dat dat niet al te zeer zakt. En wat toch erg belangrijk is... je ziet dat in die groep van langdurig werklozen... de mensen met een slechte opleiding... dat die daar een groot deel van uitmaken. En dan is het dus erg belangrijk... dat er vooral geïnvesteerd wordt in volwassenenonderwijs. Zorgen dat die mensen weer iets leren... waardoor werkgevers ze ook weer willen hebben. Ja, mensen moeten worden bijgeschoten omgeschoold uh, tot, uh, tot, tot hele andere banen voor ze misschien? Ja, er zijn bijvoorbeeld nu grote te uh, tekorten in de techniek. Uh, en daar is uh, ook voor een heleboel mensen die nu nog langdurig werkloos zijn... mits ze uh, bijgeschoold worden, vast nog een baan te vinden. Dat is helder. Joop Schippers, arbeidseconoom aan de Universiteit van Utrecht. Dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan. Dag. PVV-leider Wilders heeft getwitterd dat het met de onderhandeling... in het katshuis nog alle kanten op kan.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 waarop bestaande en onzinwoorden verschenen. De apen moest dan vervolgens kiezen of een woord goed of fout was. De Britse premier Cameron is in Birma aangekomen voor een bezoek. Het eerste bezoek van een Britse premier in 60 jaar. Birma is een oud-kolonie van Groot-Brittannië. Bij zijn aankomst op het vliegveld van de hoofdstad Nepido... stond Cameron kort de pers te woord. There is a government now that says it's committed to reform steps Er is nu een Burmeese regering die zegt te willen hervormen en daarvoor ook stappen heeft ondernomen. Dan is het goed hier te komen en die stappen te stimuleren. Dat zei Cameron. Journalist Minka Nijhuis is net teruggekomen uit Burma. Minka, hoe belangrijk is dit bezoek van Cameron? Ja, heel betekenisvol natuurlijk. Het is niet alleen de eerste Britse leider, maar ook de eerste westerse regeringsleider in decennia die het land bezoekt. En daarmee geeft hij een belangrijk signaal af, ook al is het een bliksembezoek van een aantal uren slechts heb ik begrepen, dat na de verkiezingen van 1 april, de tussentijdse verkiezingen, de regering op de goede weg is. Het land zit in een internationaal isolement en dit, dit zou een breekijzer kunnen zijn. Het is vooral een westers isolement. De landen in de regio hebben altijd wel gewone politieke en economische betrekkingen onderhouden. Um, het is niet zo dat alle bezwaren van westerse landen verdwenen zijn... nu er verkiezingen geweest zijn die betrekkelijk uh, vrij en eerlijk zijn verlopen... Op het verlanglijstje van Westerse landen staan ook nog vrijlating van alle politieke gevangenen en een vredesproces met de etnische minderheden. Maar het is wel een belangrijke stap naar normalisering van de betrekkingen. En daar speelt natuurlijk ook bij mee dat, als je de hotels bekijkt in Rangoon, daar ijsberen al tientallen Westerse zakenlieden rond, want er ligt een, een markt... En als het markt, er zijn heel veel grondstoffen in Burma en goedkope arbeidskrachten. En Westerse landen willen daar natuurlijk ook een kraantje van meepikken. Al wordt dat niet openlijk zo gezegd. Ja, was eerder, deze week was je nog in Burma. Um, ja, over de, de, de, de zakelijke kant uh, had je het net. Maar, maar de gewone Burmezen, hoe, uh, hoe kijken die tegen de ontwikkeling aan? Ja, wel met hoop. En die hoop die bestaat er vooral uit dat ze hopen dat er, dat er een einde komt aan hun economische misère... die natuurlijk heel groot is. De meeste mensen die hebben enorme moeite om de reis te komen, gevuld te krijgen... Er is meer vrijheid. Mensen voelen zich uh, vrijer om te zeggen wat ze denken. Dat merk je heel duidelijk op straat. Maar wat me ook wel opviel na de uitslag van de verkiezingen op 1 april... die zo massaal geleid hebben tot een overwinning van de partij van Aung San Suu Kyi... dat er ook wel angst is onder mensen dat dit wat toch een nee tegen de regeringspartij en een nee tegen het leger betekent... dat er een terugslag zou kunnen komen. En hoewel er een aantal belangrijke hervormingen zijn doorgevoerd het afgelopen jaar... is het nog niet van die aard dat het proces eh, terug naar hoe erg het was. Dat kan niet meer, maar het is wel een proces dat nog kan stagneren. En er zitten algemene verkiezingen aan te komen voor 2015. En de uitslag van deze verkiezingen met zo'n massaal verlies voor de huidige macht. Dat is natuurlijk toch wel een moeilijke boodschap voor hen om te slikken... en zal wel toeleiden dat ze ook met zorg naar de verkiezingen van 2015 kijken. Minka Nijhuis, dank je wel voor je uitleg. Cameron, uh, de premier, heeft inmiddels uh, een gesprek gehad met president Tijn Sein en later zal hij spreken met de oppositieleider en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Dit is het NOS Journaal met doorald Megens. Op de Maaslakte bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord. De locomotief is tegen een rangeerdeel gereden... waardoor twee wagons van de rails zijn geraakt. Volgens de brandweer is de machinist bij het ongeval gewond geraakt aan zijn hoofd. De trein vervoerde gevaarlijke chemische stoffen... maar die zaten gelukkig niet in de twee ontspoorde wagons. De spanning is van de bovenleiding gehaald om de trein veilig te kunnen verwijderen. En het ongeluk op de maasvlakte gebeurde bij de terminal van ECT Delta. Daar is een eindpunt van de rails ontsporing heeft weinig gevolgen voor het andere treinverkeer. Artsen krijgen steeds vaker te maken met patiënten die een bepaalde behandeling eisen. Patiënten drijven hun zin door door de arts te intimideren. Blijkt uit onderzoek van de VVAA, dienstverlener en verzekeraar voor medici. Een onderzoek onder bijna duizend zorgverleners. Jetti Bond, bestuurder van de LHV en zelf huisarts. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is voor huisartsen nou het grootste probleem? Voor huisartsen um, is het grootste probleem. Ja, bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. En één is de groep um, psychiatrische patiënten, verslaafde patiënten. Dat is een groep. Um, daar wordt ook een voorbeeld van in de krant gegeven van een huisarts um, die laat zien hoe een verslaafde medicijnen komt opeisen. Ja. Dat is een groep. Um, daar hebben huisartsen mee te maken, vooral huisartsen in grote steden. En dan is er een groep patiënten dat, uh, zoals tegenwoordig gezegd wordt, de mondige patiënt. En dat is een groep. Dit is geen probleem. Dat is een groep. Dat is een uitdaging. En daar wordt ...worden we ook in opgeleid om uh, met de patiënt samen de beste behandeling uit te kiezen. Dus dat zijn mensen die komen weliswaar de spreekkamer in van... ...ik denk dat ik dit heb en ik denk dat ik dat medicijn nodig heb... ...maar dat is helemaal geen probleem en dat is ook, niet, uh, dat is ook geen intimidatie. Hmm. Ik herken me trouwens wel in dat cijfer dat een huisarts wel eens ermee te maken krijgt dat een patiënt uh, een bepaalde behandeling wil. Natuurlijk, dat, ja, maar dat is geen probleem. Waar het om gaat is dat er een groep patiënten is die uh, medicijnen opeisen en dat onder bedreiging doen. Maar dan hebben we het niet over de gemiddelde patiënt, dan hebben we het echt over een hele speciale groep. U zegt dat zijn uitzonderingen? Dat zijn, nou, dat zijn uitzonderingen. Dat zijn de groep verslaafde en psychiatrische patiënten. Ja. Ja, dat, ik weet niet of je dat uitzonderingen moet noemen, want die komen echt wel voor. En dat is een groeiend probleem gezien de bezuinigingen in de psychiatrie. Dus dat is wel degelijk iets om rekening mee te houden, ook voor de toekomst... dat dat uh, in, de, in de huisartsverzorg dus ook een groeiend probleem gaat worden. Want als die mensen niet in de psychia psychiatrie terecht kunnen... dan zullen ze naar de huisarts gaan. Die, die groep psychiatrische patiënten, uh, die zijn niet mondig... en, en die, uh, ja, die, die grijpen naar geweld of zo, die dreigen met, uh, met geweld? Ja, dat is, die zijn niet mondig. Ja, die zijn natuurlijk ook mondig. Maar die hebben, die hebben hele speciale problematiek. Die hebben een aandoening. Een verslaving is een aandoening. En psychiatrische aandoeningen, die, die, die vereisen een bepaalde behandeling. En maar dat hoe is komen ze dan binnen? Wat, wat doen ze dan? Nou, bijvoorbeeld wat die huisarts ook schrijft. Die, die komen binnen en zeggen van ja, ik wil nu mijn kalmeringsmiddelen hebben. Ik wil nu mijn slaappillen hebben. Ja, en dan gaat zo'n huisarts, gaat dan overstag uiteindelijk? Um, ik denk dat er wel eens huisartsen overstag gaan... omdat je anders gewoon bang bent dat er, uh, ja, dat er uh, gevaarlijke dingen kunnen gebeuren. Dus dat zal vast. Dus er wordt gedreigd gebeuren. met fysiek geweld of zo? Ze, ze komen met uh, misschien wel gewapend binnen of zo? Nou, gewapend weet ik niet, maar dat er, dat er klappen kunnen vallen, dat je daar bang ja. voor bent, dat, he, dat komt voor in de spreekkamer En dat is een groep patiënten die hoort ook echt niet in de huisartsenzorg thuis. En dat vind ik ook het zorgwekkende. Op het moment dat je dus bezuinigt op die psychiatrie en op die verslavingszorg, dan uh, weten die mensen ook niet waar ze naartoe moeten. Hmm. En, en de begeleiding van, van deze mensen is echt een hele, ja dat is echt wel een, een, een, een ingewikkelde begeleiding. Mevrouw Bond, bestuurder van de LHV, uh, ik dank u voor de, voor de uitleg. Graag Goedemiddag. Goedemiddag. Sport. Zwemmer Bastiaan Leijsen heeft zich bij de Swim Cup in Eindhoven verzekerd van een Olympisch startbewijs op de 100 meter rugslag. Hij zwom in de serie een tijd van 53 seconden en 89 honderdste. Daarmee bleef hij onder de vereiste limiet van 54 seconden. Nick Driebergen was al zeker van een ticket op die afstand mogen per afstand twee zwemmers per land naar de Spelen in Londen. Wie nog niet zeker is van deelname aan die Spelen is tafeltennister Elena Timina. In het hoofdtoernooi van het Olympische kwalificatietoernooi verloor ze haar eerste wedstrijd. De Poolse Natalia Partica was met 4-2 te sterk. Timina heeft nog twee kansen op een Olympisch ticket. Te beginnen met de herkansingen. Daarin strijdt ze in een pool met zes anderen om één ticket. Nu naar de ANWB. Erwin De Hart met verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er staat een file op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Knoop het Kleinpolderplein. Vijf kilometer door een ongeluk is de rechter. Ook dicht bij Knoop het Kleinpolderplein. En een treinmelding, want door een seinstoring... rijden er geen treinen tussen Arnhem en Dieren. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Flinke toename van het aantal langdurig werklozen. De bezuiniging in de geestelijke zorg neemt de druk... door psychiatrische patiënten in de wachtkamer van de huisarts toe. En het katshuisoverleg kan nog alle kanten op. Dat twitterde Geert Wilders vanochtend. Hier was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Frank Dumas met lunch.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 En omdat verhuizen al genoeg kost, krijgt u van ons 2000 euro bruto cadeau bij uw hypotheek. Kijk voor de actievoorwaarden op abnamronl slash hypotheek ABN AMRO, de bank anno nu. Zemla deze week over ouders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen, omdat ze verstandelijk beperkt zijn of verslaafd. Ze verwaarlozen en mishandelen hun baby's en peuters. Keer op keer worden die bij hen weggehaald, maar steeds krijgen ze weer een nieuw kind. Is verplichte anticonceptie de oplossing? Zembla, vanavond, tien voor half tien, bij de VARA, op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Xander de Bisonnier had een datingshow over, uh, voor oud buyers klanten Menno Buug met een programma over de gevangenis. En nu komt de NTR met een documentaire serie. Jongeren vertellen hun verhaal en worden op weg geholpen. We hadden het er gisteren al even over. Het RTL-programma Echt Scheiden. Papa heeft zijn spulletjes gepakt. Nee. Papa gaat weg. Nee. Snel moeten jullie heel duur hebben mama. We nee. nou, weten wel dat papa heel veel van jullie houdt. Altijd. Vorm dit Joost Niemuller opperde bij ons in het programma dat het bij wet verboden moest worden. Zover is het nog niet, maar er zijn inmiddels al Kamervragen gesteld. Daarover gaan we zometeen hebben met onze forumleden Katrine Keil en bart Spruit. De hoogste score van deze week in de Nationale Nieuwsquiz is 135 punten. Julius van Tongeren uit Utrecht gaat een laatste poging doen... om die score deze week te verslaan en de weekwinnaar te worden. Wilt u ook meedoen? Mail ons uw naam en nummer... naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Wouter Bos krijgt nogal wat kritiek over zich heen... naar aanleiding van het deze week verschenen rapport van de commissie De Wit... Gisteravond was de oud-minister te gast bij Paul Witteman. Hij reageerde er nogal korselig op een interview met Jan de Wit... in De Volkskrant eerder deze week. Aan de telefoon hebben we de hoofdredacteur van De Volkskrant, Filip Remarke. Filip Remarke, goedemiddag. Goedemiddag. Wouter Bos wond er geen doekjes om en zei dat de kop boven het verhaal... Bos heeft een vreemde rol gespeeld, nergens is uitgesproken. Ja, uh, nou, is het zo, ik heb hier de, de precieze versie van uh, wat... Uh, wat er is uitgesproken. En uh, het woord vreemd is wel degelijk uh, gebruikt door uh, de commissievoorzitter Jan de Wit. Uh, dus uh, onze verslaggever uh, zei tegen hem uh, aan het einde van het gesprek. De rol van Bos zal in de media-aandacht waarschijnlijk de boventoon voeren. En, en toen zei de Wit, dat zou heel goed kunnen. Leest u het rapport er waarop na. In de 705 pagina's zitten in alle zaken, de garantieregelingen, leaseplan noem maar op. Zitten voldoende dingen dat je zegt, dit is toch vreemd gegaan. Maar dat zul je wel lezen. Dus daar heeft de, woord, de Wit het woord vreemd gebruikt. En dan vraagt onze verslaggever, wat bedoelt u met vreemd? Het ministerie? Bos? En dan antwoordt De Wit, ja. Liesplan en Achmea mochten bijvoorbeeld meedoen met die garantieregeling. En dan zegt hij waarom dat nooit had gemogen. En dus wij zeggen, de minister had daar gebruik kunnen en moeten maken van zijn bevoegdheid. Dus uh, de Wit heeft wel degelijk gezegd dat Bos zich vreemd heeft gedragen, maar... Nou, het is vreemd, dus, vreemd gegaan, hoort u zeggen. Is het niet gezegd, inderdaad. Nee, precies. Ik hoor u zeggen, het, het is vreemd gegaan. Dat is een situatieomschrijving en de kop is, Bos heeft een vreemde rol gespeeld. Dat is op de persoon gericht. Ja, maar goed, de, de hele kwestie ging over de persoon en onze slaggever ook nog nagevraagd. Uh, bedoelt u Bos? En, te zeg, en dan zegt De Wit ja. Dus uh, ik geef toe dat de samenvatting in het interview... Uh, van, die, uh, van die passage ietsje kort door de bocht was en iets te aangescherpt. Maar uh, het woord vreemd is niet uh, door ons verzonnen. Dat heeft de meneer De Wit zelf op het gedrag van de minister geplakt. Ja, goed. De, de, de, Jan De Wit heeft volgens Wouter Bos met hem gebeld. Hij heeft gezegd excuses voor deze weergave. Want ik, uh, Jan De Wit, heb het interview teruggeluisterd. Blijkbaar had hij het ook opgenomen. En ik heb die woorden niet gebruikt. Nee, hij had het niet opgenomen. Wij hebben hem zelf het transcript uh, ter hand okay. gesteld van, van die passage. Ja, en Jan de Wit zegt, ik heb dit niet zo gezegd. Ja, nou ja, hij heeft, heeft dus wel, daar, daar heeft hij gelijk in, want hij heeft het niet letterlijk zo gezegd. Maar hij heeft het woord vreemd zelf uh, uh, op het gedrag van Bos geplakt. Toen hebben wij gevraagd, wat bedoelt u met vreemd Bos? Toen heeft hij ge geantwoord, ja. Dus ik, ik vind niet dat hij zich er nu wel erg makkelijk onderuit draait. Maar goed, wij drukken zijn brief waarin hij dit uh, beweert morgen af... en we leggen uit hoe het precies gegaan is. Ik zeg... Hij heeft het woord vreemd uh, op bos gedrag geplakt. En wij hebben het iets uh, tekort door de bocht samengevat. Hoor je Filip Remarken, nu zeggen dat de volksland toch een heel klein beetje iets te piepend door de bocht is gegaan? Nou, ik, ik zeg het wij het... Kijk, bij dit soort passages, interviews zijn nooit helemaal letterlijke weergaves. Je moet soms dingen samenvatten, anders is het onleesbaar. Maar bij zo'n gevoelige passage, uh, zeg ik tegen mijn verslaggevers... moet je juist letterlijk quoten. Dan, uh, dan uh, uh, creëer je nooit ruimte voor dit soort misverstanden. Tot slot, de brief gaat u plaatsen, zegt u, van Jan de Wit. Die heeft hij, uh, dat, dat heeft Bos gisteren ook aangekondigd, dat, hij, dat de Wit die brief naar u zou sturen. Ja. Uh, komt er ook nog een, een, een klein mea-koelpadje van de hoofdredactie? Nou, wij zullen daar een inschatting... Uh, uh, wat ik u net verteld heb, zullen wij daar uh, uh, ook uh, vertellen. Oké, okay. de brief. Goed. Philip Remarken, hoofddirecteur van De Volkshand. Dank. Ook vanuit de Tweede Kamer is er flinke kritiek op het RTL-programma Echt Scheiden van Natasja Vroger. Het CDA noemt het een bizar amusementsprogramma over kinderleed en wil er meer van weten. Ze We gaan Kamervragen stellen. RTL Nederland is het daar vanzelfsprekend niet mee eens Ze stellen... in een schriftelijke reactie aan lunch dat scheiden een veel voorkomend probleem is... dat in alle lagen van de bevolking voorkomt. In het programma worden stellen die al besloten hebben te gaan scheiden gevolgd. De motivatie van hen om mee te doen is de professionele begeleiding... die vooral voor de kinderen de beste lange termijn oplossing voor oog heeft. We gaan het zo meteen in onze mediaforum. Ik zie drie mensen diepzuchten tegenover me. We gaan zo meteen in onze mediaforum daarover hebben. De tijdschrift voor marketing heeft Nederland 1 uitgeroepen tot de sterkste mediamerk van 2012. Nederland 1 heeft gewonnen omdat het profiel van de zender is gericht op een breed publiek. Voor de derde keer op rij heeft de tijdschrift voor marketing een lijst samengesteld van de 25 sterkste mediamerken. Op plaats 2 eindigde de nieuwswebsite nu.nl. Er zijn opmerkelijke verschuivingen te zien. Uh, vorig jaar stond SBS nog op plaats 3. Maar ze zijn nu helemaal uit de top 25 verdwenen. Ook Hives is niet meer, wacht even, ook Hives is niet meer zo'n sterk merk. Vorig jaar nog op de vierde plek van de top 25 en nu net als SBS verdwenen uit de lijst. Ook met de Duitse versie van The Winner is, gepresenteerd door Linda de Mol, gaat het niet zo lekker. De Duitse zender, ik bedoel, in, in, net als in Nederland bedoel ik, de Nederlandse zender Sat Eins heeft besloten de show na de tegenvallende kijkcijfers op een andere dag te gaan uitzenden. Vanaf nu zal The Winner niet op woensdag, maar op vrijdag op de zender te zien zijn. Linde de Mol hoeft dan niet meer rechtstreeks het op te nemen tegen Sylvie van der Vaart. Die op woensdagavond wel flink scoort met haar programma Let's Dance op concurrent RTL. De EO moet het binnenkort doen zonder radiopresentator Ed Anker. Het oud-Tweede Kamerlid van de ChristenUnie is gevraagd om Berdien Stemberg op te volgen als wethouder in Almere. Zij stapt op omdat zij veel kritiek kreeg over het parkeerbeleid in Almere. Het Anker gaat over een paar weken pas aan het werk als wethouder. En dan kan hij volgens een woordvoerder zijn werk als presentator bij de EO netjes afronden. RTL 4-presentator John Williams is ongetwijfeld met een dikke, dikke glimlach de dag begonnen. Zijn programma Help, mijn man is een klussen heeft donderdagavond meer dan anderhalf miljoen mensen getrokken. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Nog nooit eerder keken zoveel mensen naar het programma van John Williams. Tien jaar traint Maritte Braspenning al tv-presentatoren en talentvolle nieuwskomers, ministers en wethouders, CEO's en managers. Mensen die voor een kamer moeten presenteren staan onder een waanzinnige druk. Toch kun je in dat soort gevallen goed presteren. Toen de voorover de zoveelste keer na een training de vraag werd gesteld... of Braspenning haar tips en tricks ook op papier had staan... besloot ze samen met Ulander van de Seg een boek over te schrijven. Dat ligt naast me. Presenteren professionals aan het woord. Mariette, welkom. Goedemiddag. Je hebt geen handleiding geschreven... Uh, maar de krem la van uh, Presenteren in Nederland heb jij gebeld en gesproken. Uh, waarom heb je dat gedaan? Omdat ik een deel daarvan train. Uh, en wat is er leuker dan leren autorijden van Vettel? Leren golven van Tiger Woods... En deze mensen zijn heel openhartig over hoe ze omgaan met spanning. Hoe ze zich voorbereiden. He, een presentatie, en dat weet ook Katrien die naast me zit... die er heel gemakkelijk uitziet, is heel hard aangewerkt. Deze mensen vertellen wat ze ervoor doen, wat ze ervoor over hebben. En ik denk dat anderen daarvan kunnen leren. Ik ontmoet weinig mensen die van nature een makkelijke verhaal houden... zonder spanning. Katrien, is dat waar? Is makkelijk doen, is dat zwaar werken? Hard werken? Uh, ja, nou, de, de, het, is, het moeilijkste is eigenlijk om het net te doen alsof het geen moeite kost. Ja. Ja. Dat, is, dat kost de meeste inspanning, ja. vreemd genoeg. Maar het, het is ja. als, de, als de pianist waarvan de vingers als het ware automatisch over het toetsenbord ja, gaan... Ja. en die, daar ja. zit ons een ja. lange studie achter. Ja. Dat is ja. een beetje het beeld wat jullie ja. bedoelen. Tiger Woods oefent honderd keer diezelfde put. En als de 99e keer niet goed gaat, doet hij het nog een keer. En je ontmoet weinig mensen. Ga maar eens naar een congres. Luister maar eens naar mensen. Hoe vaak denk je... Jammer dat het is afgelopen. Meestal denk je, wanneer kunnen we aan de koffie? Wanneer is de bol? Jij teent dat soort mensen. Jij teent professionele ja. presentatoren, maar ook mensen ja. die incidenteel voor een zaal staan. Ja. Wat is het belangrijkste wat je tegen hen zegt dan? Een presentatie moet mensen in beweging krijgen. Een presentatie moet mensen raken, motiveren, shockeren. Bedoel, Prem die roept, ik ben de beste, ik heb een team. Heeft daar heel goed over nagedacht. Want we hebben het er allemaal over. Dus een presentatie moet mensen in beweging krijgen. En dat kan van raken, ontroeren, boeien, boos worden. Er moet wat gebeuren. Welke van de 15 uh, besten hanteren dat, uh, die regel goed Alle op televisie? 15. Dit is echt, vind ik, de top van Nederland op dit moment. Het, het is geen ranking, al wel ik wel wil zeggen... dat ik vind de beste op dit moment voorop staan. Matthijs is iemand die met veel energie... Um, scherpte, intelligentie, altijd voorbereid... heel makkelijk schakelt tussen high culture, low culture. Joost Swageman met evenveel respect over kunst als Brit over Brit. Dat is heel knap. En dat vind ik ook... Als je, als je al deze presentatoren ook ziet... geen van deze vijftien was meteen Jeroen Pauw. Was meteen Matthijs van Nieuwkerk, zoals ze nu zijn. Al, uh, uh, Paul Witteman, van het scherm gehaald. Katrien kan zich dat misschien nog herinneren. Moest van het scherm af en... Marcel van Dam heeft gezegd, terug, jij bent inhoudelijk zo goed, jij kan dit. Nu maar... is het de zilverrug van de Nederlandse televisie hè? de anker als het gaat ja, om late nights. maar dat zijn allemaal mensen die, die dus gebracht zijn door een werkgever die de tijd hebben gekregen om te groeien. Uh, die tijd is er tegenwoordig helemaal niet meer. bedoel jonge mensen en dat misschien wel met name vrouwen die worden net zo makkelijk opgehaald, opgezet als weer eraf getrokken. Ja, maar dat vind ik dus ook in dit boek, ook als dat ik denk dat gezeur over vrouwen, staan heel veel goede vrouwen in Nee, er dat zeg ik niet. Nee, ik zeg, dat zeg ik helemaal niet. Eva Jinek, Marielle Tsoubey, Sasha de Boer. Het gaat om de omloopsnelheid. Het gaat om de omloopsnelheid ja, en de manier waarop werkgevers kijken naar, naar presentatoren ja, en de tijd ja, ja, geven om te ja, groeien. Maar dat is ook wat in dit boek zeg wat ik samen heb geschreven met jolanda aan de sterren als je moet presenteren voor een bedrijf haal alsjeblieft niet een oude powerpoint van een collega uit de kast maar bereid je voor denk na over een origineel begin zo'n generaal om helemaal niet de meest briljante spreker zijn engels helemaal niet geweldig Nee, maar kijk maar even kijk dat zit. filmpje maar eens even na. Precies. hij komt op en hij zegt ja. iedereen wil een bijdrage leveren aan de wereld de een doet het met onderzoek, met microscopen. De ander doet het met een pen, journalisten. Ja. Dit is mijn instrument. Er komt een gehandicapte vrouwelijke militair op. Oorlogsslachtoffer. geloof ik. Hè, met zo'n Colt 7. Die wordt ontmanteld en hij zegt... Dit is mijn instrument ja, ja, om de wereld beter te krijgen. Aanrader voor iedereen die wil nou zien ja, hoe je heel, heel mooi, goed bent. Heel goed voorbereid, Frank. Heel ja, goed voorbereid. Ja, en goed gebracht. Ja, nou, generaal zelfs van u. als je dat ziet, zie je nog wel. De man is niet heel handig in. Hij doet het niet heel gemakkelijk. Maar we vergeven het hem om dat, omdat hij het zo, zo goed bedacht heeft. Misschien gaat het ook wel En dat van... vind ik ook bij stem. Hè. We hebben natuurlijk radio nu. Dat is stem en inhoud. We zien, we zien niet wat Catherine van Mooi mooi moois aan heeft. We, maar neem nu Maxima. We kennen de beelden van Maxima. He, de eerste die we zagen. Uh, hip dame, uh, feestende dame. Toen hoorden we voor het eerst haar stem. Bij de aankondiging van de verloving. Wat een stem zegt. Intelligentie. Afkomst. Ja. Het boek, ontspannen, het, lef, het boek heel heet, veel stem. En, en ik ga afronden, want dat, is, <laughs> dat, dat, dat ons, ons mooie tijdschema. Wat je, ik, niks in beton gegoten wat mij betreft. Maar, maar soms het is echt die, voor iedereen hè, die het moet en wil leren. Niet ja. alleen ik wil een tweede Matthijs worden of een of een Katharine Dat Kijl. moet je überhaupt niet willen. Marit de Brass dank je wel. <laughs> Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Een explosief bliezen overvallers gisterochtend een zijdeur van het gelddepot in Nieuwe op. Eergisteren volgens mij trouwens. De politie zoekt nog naar de daders en ze vermoeden dat er hulp van buiten uit is geweest. Nederland kent eigenlijk maar één echte meesterkraker en dat is Agen Mijnes, ook wel bekend of beter bekend als Agen M. Geen kluis was veilig voor deze Hagenese met zijn legendarisch geworden technische lans. De apparaat bestaan uit een buis gevuld met staven magnesium waar zuurstof doorheen werd gepest. In een historisch tv-interview met Willem Duijs Voor de Vuistweg... belooft hij oprecht te zullen stoppen met kluiskraken. We luisteren naar een fragment waarin Ager vertelt wat hij allemaal heeft gedaan... tijdens zijn laatste detentie. Ik heb op een stalen kastenfabriek gewerkt. Tijdens die... Nou, tijdens dus, uh, de open opengevangenis ja. heb ik op een stalen kastenfabriek in Horen gewerkt. Wat moest je daar doen? Een alle nou, kasten dichtmaken. <lacht> Dat is uh, voor jou tamelijk ongebruikelijk, hè? Ja, ik maak ze meestal open. Ja, in, in welk opzicht onderscheiden jij je nu van... ja, collega's, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers? In welk opzicht? Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, dat, eh, daar hou ik dus ook helemaal niet van, hè? Nee, ik, ik doe het liever op een relaxte manier. Ja. Wat, wat, wat versta je daaronder? Nou, zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank haalt. Of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in. Ja, ik begrijp jouw verschil wel. <hiedt> <tip Balen> uh... Nee, ethisch gezien bedoel ik. Ja. Ja, je wil zeggen, die, die kleine spaarwerp, die, die gaat daar onderdoor als jij zijn kluis leegrooft. En die bank, die kan het wel leiden. Daar zijn ze voor verzekerd. <hiedt> Ja, dat Willem Duis met de AGM. Het kwam op hem op nogal wat kritiek te staan, euh, omdat hij een crimineel ontving. Duis die zei daarover, de vuist is altijd een programma geweest van lieve mensen en van stoute mensen. En hij wilde aan de grote actualiteiten rondom de criminaliteit, crimineel niet voorbij gaan. In 1995 stierf minus op 43 jaar leeftijd aan tuinkanker. Dit is Radio 1. Lunch in ons mediaforum. Katriene Keil, journalist en Bart-Jan Spruit, publicist. Catharine, um, om even dit fragmentje te beginnen van AGM. Dat kan je, je nog goed herinneren, neem ik aan. Nou, ik, dit herinnerde ik me niet wel dat hij bij Sonja was, op een gegeven moment. En dat is eigenlijk toch het begin van het heldendom van, uh, van de misdaad, zeg maar. Want dit is een soort, uh, soort iconen die er ja, neer... Ja, en dat begint me langzamerhand zo te irriteren... dat we elk detail van een, van een uh, uh, uh, ploeg die dan iemand arresteert... en dan weer een kroongetuig... en ik denk, hou er eens mee op. Al die jongeren denken, oh, dit zijn helden, ik ga het ook doen. En dan ga je later zeuren dat onze jeugd crimineel wordt. Ik, ik, zie, ik vind het zo hypocriet. Um, Bartjan Spuit, kijk je er ook zo naar? Ja, het is een enorme... Ik kan me ook wel een beetje herinneren... een enorme romantisering van de misdaad, denk ik. Ja. Ja. En ook dat, dat argument dat hij gebruikt van... ach ja, die banken zijn ervoor verzekerd... en ik haal er bij de rijken weg. En ik doe een een, een beetje zo'n Robin Hood achter ja. Ja. Ja, hoed, Laat, laat mij een uh, beetje plooien met uh, mijn ja, lansje. Ja, ja. Nee, dat lijkt me niet bevorderlijk. Ik weet niet of dat, dat is natuurlijk niet de jeugdcriminaliteit uit te verklaren... maar het zit er geen rem op, lijkt het zo. We gaan het zo meteen hebben over Wouter Bos... Eh, en de reactie van de Volkshand erop en andere zaken. RTL-programma, echt scheiden, wil ik het ook uitgebreid met jullie over hebben. Zometeen. Eh, eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Dorot Negens. Radio 1, het NOS-journaal. De Belastingdienst mag voorlopig geen inkomensgegevens van huurders aan woningcorporaties en andere verhuurders geven. Dat heeft de rechter bepaald, omdat de wet tegen scheefwonen nog niet is ingevoerd. Vier huurders uit Amsterdam waren naar de rechter gestapt. Ze vinden dat hun privacy wordt aangetast.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 De winkels houden ook hun traditionele naam. Zo gaat de winkel in Amsterdam Scheltema de Slechte heten... en de winkel in Rotterdam Donner de Slechte. Het investeringsbedrijf dat de winkels heeft overgenomen... vindt dat Selexis moeilijk is te spellen en te weinig bekendheid heeft. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Vooral aan zee heeft de zon flink de ruimte. Want inwaarts is er kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 10 graden op de wadden tot 13 in het binnenland. Vanavond doven de buien uit en klaart het breed op. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt... en plaatselijk ontstaat mist of laaghangende bewolking. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon overal door... maar in het binnenland ontstaan al snel weer stapelwolken. Alleen in het zuidoosten is er een kleine kans op een bui. Het wordt een graad of 12. De dagen daarna verlopen fris... met vooral op zondag veel bewolking en kans op een spat regen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het zuidwesten... en wordt het geleidelijk zachter... maar het wordt daarbij ook behoorlijk wisselvallig. ANWB-verkeersinformatie. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam... staat nu 8 kilometer file tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein. Het komt door een ongeluk en daar zijn twee rijstroken dicht. Wilt u naar Rotterdam, ga dan via de A12 richting Utrecht... en ga bij Gouda eraf, de A20 richting Hoek van Holland. Op de A27 Utrecht richting Almere... staat 4 kilometer file tussen Beeldhoven en Knoop het Eemnes... ook door een ongeluk en daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met journalist Katharine Kijl en publicist Bart-Jan Spruit. En we, hebben gisteren, we hebben net even geluisterd naar uh, de Volkswacht, de hoofddirecteur. Um, hoe hebben jullie daarna geluisterd? Naar nou, zijn opmerkingen? Het nou, was niet erg om een indruk moet zwartjes, ik zeggen. ja. maken. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, ik vond nou het niet echt een letterlijke weergave van wat er was gezegd. En, uh, ik had het idee dat die zich er een beetje uitdraaide. En na de affaire Leers begint dat toch een beetje verveeld te worden daar. Laten we even luisteren wat Wouter Bos gisteren over deze zaak zei bij Paul Witteman. Hij heeft mij toen een brief gestuurd... Uh, die, die hij ook aan de Volkskrant heeft gestuurd... waarin hij ook tegen de Volkskrant zegt... wat jullie in dat interview hebben opgeschreven. Uh, dat heb ik niet gezegd. Ik heb het bandje nageluisterd. Ik heb het niet gezegd. Uh, ik heb het zeker niet bedoeld... Um, en uh, uh, het is niet mijn mening. Het is ook niet de mening van de commissie. Ja, Bart-Jan Nou ja, ik, ik, ik hoorde Remark net zeggen dat hij die brief gaat publiceren. En dat hij uh, zijn redactie erop aangesproken heeft... dat als je zo'n grote kop maakt dan moet dat wel een, uh, gesteund worden door iets in de tekst. Anders dat moet je dat ook, het doen. kan niet terug in de tekst. Hè? Dat ja, een... en, en dat hij daarbij die brief een, een soort hoofdredactioneel commentaatje zal plaatsen... waarin hij zegt dat dit eigenlijk te kort door de bocht was... en dat dit niet zo had gemoeten. En ik hmm. ben het helemaal met Cantina uh, Keil eens... dat dat heel slordig is zo kort na die zepet met Leers. Als het de het was. Maar ja, de de, val, de, dat is nog de vraag. Val, he? Want was de de stond... weer, uh, het verweer een week geleden in de Zaterdagkrant ja. uh, heel zwak. En dat ging als ja, de positie van leers ja. in de, de katshuisbesprekingen... Ja. ter discussie zou hebben gestaan. ontkend door de coalitiepartijen, door alle betrokkenen. Volksland zegt tot op de dag van vandaag... wij weten 100 zeker dat het waar is. Oké, okay, goed. Oh, ja. Ja. De, de historie zal het leren. Um, uh, maar goed, hiermee is het in principe uh, klaar. Toch? Tenzij, de nou, nog tenzij mechanisme... je wilt... Je, je zou misschien... Uh... Toch nog in wat groter perspectief kunnen zetten... dat, dat de NSC rec recent zo ook zoiets heeft gehad met die oh. Jannetje Koolenwijn en man. En dat zijn dan onze ja. kwaliteitsbladen. Ja. En ik, het valt mij wel op, als de Telegraaf zoiets doet... dat dan echt iedereen over de Telegraaf heen valt. Maar als dan de Volkskrant zoiets doet... nou ja, dan is dat gewoon een kwaliteitskrant die een foutje maakt. Dan ja. denk ik, er wordt wel erg met twee maten gemeten. Dat dit is ja. heel belangrijk. En ik vind dat die kwaliteitskranten... Of in ieder geval NSC en Volkshand ermee op moeten gaan passen. Dat ze, zeg maar, ze wekken nu toch de indruk dat ze zich laten meeslepen. in die heel die commerciële druk die hier op redactie staat. om te scoren. Maar wat ja. Jan de, ze de zaak zo... Koelewijn is wel heel genuanceerd. Dat gaat niet op feitelijk om feitelijke onjuistheden. Het gaat om een, een, een weergave van iets waarvan gezegd wordt. Het is niet ethisch om dat uh, te publiceren. Je hebt één bron, dat is, dat is journalistiek gezien niet goed. Uh, uh, bovendien is het een, een schending van een medische opzij. Als je, oh, als je ze allemaal ja. En als je ze Ik alle drie op een rijtje zet, is in ieder geval. Het over, de overeenstemming die erin zit, het gemeenschappelijke... een, een te snel verhaal, ja. een niet goed gecheckt, te snel verhaal... met de bedoeling om de, de losse verkoop te bevorderen. Ja, en dat tuurlijk. moet je niet doen. Maar zien jullie een, een trend? Want ik hoor Catharine iets in die richting zeggen. Zien jullie een trend dat, dat de kwaliteitsmedia in Nederland aan kwaliteit aan het inboeten zijn? Nou, dat vind ik nou ook wel weer kort door de bocht. Dat wil ik nou ook niet meteen zeggen. Maar er is natuurlijk, ik vind wel dat er een trend is dat heel erg achter hypes wordt aangegaan. Slecht dingen worden gecheckt. Hè? Dat is toch niks nieuws? Uh, nou, maar het is wel nieuws voor de zogenaamde kwaliteitskranten. Het gaat opvallen nu. Het ja. begint op te vallen nu. Ja. Kijk... Ik, ben, ik heb zelf ooit wel eens een akkefietje gehad in de pers. En toen viel mij op dat bijvoorbeeld de bladen als privé en weekend en story... hun feiten beter checkten dan de NRC en de Volkskrant. En dat was ongeveer 15 jaar geleden. Dus, maar toen dacht ik, nou ja, dat zal wel een ongelukje zijn. Maar het begint er nu toch op te lijken dat dat nu een soort trend wordt. Ja, en je wilt gewoon, als je, de, als je een nieuwsbericht in Volksstand of NSC opslaat, of een analyse, wil je de feiten kunnen vertrouwen? Ja, je wilt denken van nou. Je wilt dat gewoon serieus kunnen vertrouwen? Dit nemen. is oké, okay, ja. denken. Ja. Dus ze snijden denk ik in hun eigen vinger met, met dit soort snelle verhalen. Um, Uiteindelijk um, uh, gaat het erom dat, dat juist die kwaliteitsmedia dat die betrouwbaar zijn. Je ja, wil precies. niet zeggen dat er geen fouten gemaakt mogen worden. Maar nee. het heeft misschien ook wel te maken met de manier waarop met fouten omgesprongen worden. Ze moeten betrouwbaar zijn en ze moeten de genres goed uit elkaar houden. Hè? Ja. Dat je niet in een nieuwsbericht allerlei meningen van de journalisten zit te lezen. Hè? Analyses en opinie en gewoon nieuwsverslagen, dat moet duidelijk onderscheiden zijn. Het moet gecheckt zijn, het moet goed zijn. Ja, Want ik herinner me nog die hoofdredacteur bij, van de NRC. die bij de Wereldraad door zat en zei: Nou, ik weet gewoon zeker dat het waar is. En en onze bronnen zijn helemaal goed en zo. Nou ja, en blijkt dus uh, toch dat het allemaal onzin is. Ja. Dus dat vind ik toch wel vrij ernstig. Maar uiteindelijk heeft NRC volmondig gezegd... dit was niet goed van ons. Uh, prominente plaats in de krant gegeven. En, en het boetekleed aangetrokken. Ja. Ja, en Remark gaat morgenochtend zoiets doen. Ja. Misschien iets kleiner. Maar uh, leren ze ervan? Dat is natuurlijk de vraag. Is het Gaat te voorkomen? Het... Dat is een andere vraag. Is het te voorkomen dat, dat journalisten die onder nou, de tijd zitten... Ik heb begrepen, meneer Heldering is weg. Hè. Die heeft van de week zijn laatste column geschreven. Ik heb begrepen dat hij een soort statuut een keer op een zondagmiddag heeft geschreven. Die nu nog steeds functioneert op de redactie van NRC. En dat, dat soort dingen staan daar ongetwijfeld in. Hoe je om moet gaan met zorgvuldigheid, bronnen ja. checken, dat ja. soort zaken. Gewoon de journalistieke ABC'tje. Maar de tijd ja. nemen. En niet denken van, we kwakken het er maar in, want misschien halen we dan het zes uur journaal. En niet alsmaar willen scoren ten koste van de andere mensen. Ook eens denken aan die ander, wat, wat die er voor leed van kan hebben. Ik hoor een uh, heel mooi bruggetje naar het RTL-programma Echt als Het gaat om het oh. le leed wat je andere <laughs> aandoet wellicht. Um, gezinnen worden gevolgd. Um, uh, Natasja Vroeger presenteert het programma en een coach zit erbij. Um, het kritiekpunt is dat er hele jonge kinderen in uh, beeld komen. Er zijn kamervragen gesteld door ChristenUnie en CDA. Uh, heb je het programma gezien, Bartjan Spruit? Ik heb die, uh, het fragment waar we het over gaan hebben, dat heb ik uh, bekeken. Ja. Met wat voor gevoel? Ik vond het extreem schandalig. Ik vond het uh, kijk echt is, is verschrikkelijk. Dat is toch een mislukking van iets. En ik vind als twee volwassen mensen daartoe besluiten en ze doen dat netjes, oké, okay, maar dat ze het zeg maar voor de televisie doen en zeg maar ook hun kinderen, kijk, ik vind het zo crimineel bijna om je kinderen erbij te betrekken. Om je kinderen in te zetten in een conflict. En dan ook nog eens voor de televisie. Kun je zeggen, nou, 25 jaar geleden werd het uitgezonden was het weg. En misschien dat over 50 jaar iemand nog eens in een archief ging zoeken. Maar nu staat het op internet. Via, via Twitter, Hives en Facebook is het overal beschikbaar. En ik vind dat je dit, wat je elkaar aandoet... Nou, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar als je, je kinderen op, op zo'n moment aandoet... ook al door de tekst van die man, hè, papa gaat weg. En misschien kom ik nog eens een keer terug en dan gaan we een feestje bouwen. Die man moet zich helemaal verschrikkelijk schamen. Want dat is gewoon een ontaarde vader die zijn verantwoordelijkheid niet aan kan. En die dat ook nog eens voor de buis zegt tegen zijn kinderen. Ja. Ja. Die weet niet, die realiseert zich uit volstrekt egocentrisch gedrag realiseert hij zich niet wat is die kinderen aandoet. Katerin, moeten dit soort mensen tegen zichzelf in bescherming worden genomen? Nee, ik vind uh, dat uh, volwassen mensen... die moeten gewoon doen waar ze zin in hebben. Want uh, ja, dan is het en zoek, zegt... dan komt er helemaal niemand meer op tv, natuurlijk. <laughs> maar ik vind, zodra dat uh, inderdaad met kinderen te maken heeft... die moeten beschermd worden. En ik zou zelfs zo ver willen gaan... dat ik dit een geestelijke vorm van kindermishandeling vind. Ik vind dit wel... Om dezelfde reden als Spruit zegt? Absoluut dezelfde reden. Ik wil, Je kunt niet... Uh, van kinderen vragen dat die zich realiseren wat het gevolg is... van als ze op televisie komen. En dat ze ongetwijfeld verkocht zijn als van... Uh, dat is zo leuk en het is zo interessant. Maar uh, nee, ik vind dat je daar een verantwoordelijkheid hebt als programmamaker. jou zegt uh, de motivatie van uh, de, de, de, de stellen om mee te doen... Uh, is de professionele begeleiding... die vooral voor de kinderen de beste lange termijn oplossing voor ogen heeft. Nou ja, zeg. Die professionele begeleiding die kan je toch wel zelf regelen. Dan heb je toch geen TV-programma voor nodig? Ja, dat zeggen ze allemaal. En dan hoef je dat toch, die kinderen, niet voor een de, voor de camera te zetten. Ja. Klinkt het geloofwaardig als een programma? programma makers maken programma's toch? En zijn, dat zijn geen therapeuten. Dat lijkt mij ook. Nee, ook. Primair althans. Ik kan me voorstellen goed... dat je wel daarbij iets doet of organiseert. Maar het, ga, het is wel de omgekeerde volgorde. Net zo ja. goed als je niet bij de eerste hulp gaat zitten als programma maken. als iemand helemaal als een wrak binnenkomt. Precies hetzelfde. Het schijnt gebeurd te zijn. Iets met cameraatjes. Ik zag pas ook toch iets. Dat was bij het nieuwsuur die hadden afgelopen zaterdag een, re een reportage over de achterban van de SGP. Dat is, natuurlijk, dat is al raar, want wie maakt dan een reportage... over de achterban van de P, van de A of van de D? Maar goed, dat gebeurt dan, omdat ze nu natuurlijk... in een bepaalde positie zitten, politiek. En toen zag ik ook op een gegeven moment een fragment... er werden drie kinderen, Nou, die waren geen acht jaar oud... die zaten op het bed van hun ouders, op een slaapkamer... zonder die ouders... En die werd er gevraagd van, wat vind jij er nou van? En dat, die, ja, die kinderen zijn allemaal een beetje rare, rare duistere dingen. Dan denk je, dat doe je je kinderen toch ook niet aan? Je gaat toch niet... Stel, je wilt misschien een beetje een hippe versie van de SGP neerzetten... in zo'n programma. Prima. Doe ze allemaal. Maar dan ga je toch niet je kinderen inzetten om dat beeld te creëren en die kinderen allemaal duistere dingen te laten okay. zeggen. laten we e even één stap he? maken nog in deze discussie. En dat is een stap naar de politiek. Wij kunnen, uh, ieder van ons kan uh, individueel wat vinden van dit programma. Um, is het de taak van de politiek om hier wat van te vinden? Van de inhoud van programma's? Ja, dat vind ik moeilijk hoor, want uh, ik heb ook geen zin in censuur natuurlijk. Dus, uh, want dat zou natuurlijk vreselijk zijn als de, als de politiek ons gaat vertellen hoe wij onze programma's moeten maken. Nee, maar het, het is schering en in inslag de laatste tijd. Ja, het laatste jaren. Blijkbaar is zijn de fatsoensnormen erg vervaagd in Nederland. En dat uh, heeft zijn weerspiegeling in de programma's. En dat is natuurlijk wel. Ernstig, dat, dat blijkbaar niemand daar corrigeert. Maar dan heb je het over de moraliteit, zeg maar. Maar de, ja, de vraag of, of een Kamerlid uh, iets moet vinden... laat staan een Kamermeerderheid of een kabinet iets moet een vinden... een inhoud van programma's. Van vinden? Moet er iets van vinden, volgens mij. Ik, vind, ik denk dat het effect van die Kamervragen niet moet zijn... dat er censuur komt. Maar ik vind het wel goed als een Kamerlid het aan de orde stelt... zoals wij dat hier doen en zoals jullie dat gisteren hebben gedaan... in de hoop dat er een soort probleembewustzijn bij mensen komt... van. Zo hebben we dat vaak gedaan, zo doen we dit steeds vaker met kinderen. Dat moeten we niet doen, want dat is heel slecht voor kinderen. Dat heb ik Catharine Keil horen zeggen. Ik heb een Kamervraag gelezen. Stoppen daarmee. En dat de kiezers, de abonnees, de kijkers, de makers van dat soort dingen gewoon afstraffen. Oké, okay. ja, het is alleen maar, maar... alleen dat we het tegendeel bereiken, want doordat we erover discussiëren... zal het programma ongetwijfeld meer kijkers hebben de volgende keer, maar oké. Okay. Nee. Nou, maar dit specifiek Ik zou zeggen, zeggen, laat, laat mensen dat... dan misschien toch ook zien dat ja. ze... Rekenen. Laat iedereen zeg... vooral zijn eigen oordeel vormen zou ik ja. zeggen, toch? Precies. En zo uh, kijkcijfers zijn één ding. Ja. Goed, tot slot, Katshuis. Uh, tegenstrijdige geluiden in een zekere zin. Uh, kranten melden dat uh, ze er bijna uit zouden zijn. Uh, Wilders, die twitterde dan weer um, dat het nog alle kanten op kan. Uh. Ja, wonderbaar... Dat is, dat is zo. Maar is het nou niet bizar dat wij gewoon zes weken lang... als een stelletje makke schapen aan dat hek staan... en het gewoon maar accepteren? Nou, het bizar is, gisteren was er een topambtenaar... oud-topambtenaar die in alle toonsoorten pleiten voor meer openheid. En, <laughs> hoe tegengesteld kan je het hebben? Ja, het is toch raar? Ik bedoel, natuurlijk we hebben we bij kabinetsformaties... hebben we ook wel drie maanden staan wachten... maar dat vind ik nog een beetje een ander verhaal. Maar hier moeten er gewoon een paar plannen bekendgemaakt worden. Ah. Nou, doe dan in elk geval elke week een bulletin of zoiets... Maar dit is meer dan een bezuinigingsoperatie eigenlijk. Hè. Dat, heet, dat is de druk die Wilders erop gezet heeft. Hij zegt, ja, ik wil best bezuinigen... maar er moeten ook wat niet-materiële dingen tegenover staan... waarmee de PVV tegenover de achterban ook goede show kan maken. Dus het is eigenlijk een soort nieuwe formatie. Omdat, omdat Wilders dat erbij gehaald heeft. Maar en hoe democratisch het... is dat ja, om dat in vast... nou, Wilders gegeven. is om die reden is een keer uit het Kamerdebat weggelopen... omdat er een akkoord was gesmeten, een financieel akkoord... waarvan van geel toe, weet je wel, van het CDA zei van, ja, nou ja, dit hebben we afgesproken... in een soort katshuisachtige setting. Daar, daar kan geen dubbeltje meer af en geen dubbeltje meer bij. Toen zei hij, ja, dan zitten we hier als voor Piet Snot in die Tweede Kamer. Ik ja. ga weg met die ja. negen man toen. Ja. En nu doet hij hetzelfde. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, het, ja, het maar is toch, toch weg, eigenlijk heel essentieel zit, dat we he? ook weten wat daar gebeurt. Een onderdeel van het politieke proces is toch ook juist... dat je kunt begrijpen waarom dingen tot stand komen. Ja. Waarom beslissingen zijn zoals ze zijn, Previes. genomen worden. ja, en daar weten we dus helemaal niks van. Gissen. ja. En uh, helemaal opgewonden raken als er een fles champagne naar binnen gaat. Jonge, <laughs> jongen, jongen. Het is staan. Uh, niet normaal. Bij Rut op de achterbank. Huh? Ja, ja, ja, en die fles ja. bleek dan weer voor een zit van het Catshuis. Geweldig. Het, top, ja. Prachtig. Ja. Goed. Nou ja, de SGP die schijnt ook uh, op, op de achterbank uh, bijgepraat te zijn. Ja. Maar ook weer buiten het katshuis. Ja. Oh ja, dat gebeurt natuurlijk voortdurend. En, en, en, ik snap ook ik, ik snap wel dat het nieuw is. Hè, omdat zij er nu sinds kort bij zitten. Maar... Dat is, dat is natuurlijk voortdurend gebeurd. Ja, nu zijn ze een keer betrapt dat ze samen in een auto zitten. En, en Kees van der Staaij natuurlijk altijd heel handig geformuleerd. Hij zei, bij nou, alle beraadslagen in het Katshuis zitten wij niet bij en dat soort dingen. Ja. He, dat heeft altijd dat. Die toevoeging was eigenlijk altijd al een soort voorbehoud. En natuurlijk worden ze voortdurend bijgepraat en mogen ze zeggen wat ze ervan vinden. Het geeft wel aan dat het kabinet naast op zoek is dus naar een meer stabiele meerderheid. Ja, dat, ja. Dat, is wel dat lijkt me ook. Ja. Ja. Bart Jans Bijuit, publicist en journalist Katrine Keil, dank jullie wel. Echt? Dit is Radio 1. Lunch. We gaan de quiz spelen. Ik dacht we gaan nog een plaatje draaien, maar we gaan gewoon, gewoon lekker gezellig de quiz spelen. Uh, Julius van Tongeren, welkom uit Utrecht. Ja, hallo. Um, wij uh, hebben de hoogste score tot nu toe vastgesteld deze week op 135. Ja. Uh, dat is best hoog. Dat is, dat is een ja. ja, nogal, ja. ja. maar uh, als jij je goed voorbereid hebt, dan zou het zomaar kunnen gaan gebeuren, ja, toch? wie weet. Ik weet het niet. Uh, nee. Wat heb je allemaal gedaan? Uh, kranten gelezen, veel uh, op internet. Uh, NOS.nl gecheckt en... Uh, ja, vanochtend inderdaad veel kranten gelezen voor de krantkoppen En uh, ja, het journaal nog gekeken. 300 punten, uh, of 300 euro kan je winnen als jij uh, vandaag uh, de hoogste blijkt. Uh, mm -hmm. We gaan in de eerste ronde een aantal vragen stellen... en daarmee jouw nieuwsfactor vaststellen. Ja. Uh, nou, Ik zou zeggen, veel succes. Ja, dank. Het begint een beetje lang te duren in het kathuis. Het volk wordt ongeduldig. Meneer Rutte, hoe lang gaat het nog duren? De Nationale Nieuwsquiz. Maar... U bent gesignaleerd, kunt u niet op zijn minst bevestigen dat u gesproken heeft met premier Rutte? Nou, zegt het maar, is in principe akkoord of niet? Nou, als u bedoelt iets wat te maken heeft met het katshuis, dan zeg ik als altijd helemaal niks. Oké, okay, Ferry, dankjewel. Mocht er nog nieuws zijn bij het katshuis, dan kom ik graag bij je terug. Ik zie helemaal stil hoor, Twan, dus dat zit er niet in, vrees ik. Ja. Het kan nog alle kanten op, dat twitterde Geert Wilders vanochtend. Toch zou het overleg in het katshuis een ontknoping naderen. Met welke partijleider had premier Rutte gisteren... naar verluidt buiten het katshuis een gesprek over de onderhandelingen? Kees van der Staaij. Ja, Is van ja. de? SGP. Ja, ja. ja precies. Nou, Daar hebben we het net over gehad. De tweede vraag. De jonge organisatie van VVD, CDA en D66 en ChristenUnie... hebben samen een eigen katshuisakkoord gemaakt. En ze boden dit gisteren aan aan de premier afdeling van welke politieke partij zat in eerste instantie wel aan tafel... maar stapte uit de onderhandelingen? Mm, GroenLinks. Ja. Weet je ook nog hoe die uh, jongere beweging heet? Twas. Ja. ja. <lacht> dat klopt, ja. Ben je lid van toevallig? Nee, nee, dat ah. was een gokje. <lacht> nou ja, ik dacht, het komt er zo snel uit. <lacht> dat klopt. Um, de derde vraag. Ik lees je een kop voor uit een krant. En de vraag is, waar gaat die, krant, uh, die kop uh, van die krant over? Je krijgt drie mogelijke antwoorden. Mm -hmm. En het is aan jou om er eentje te kiezen. Het citaat is één bijzinnetje en de Kamer is in staat van opwinding. Gaat het over Wouter Bos? Zegt een Pauw witte man dat de Tweede Kamer het aan zichzelf te danken heeft... dat ze onvolledig is geïnformeerd over bankovername. Gaat het over een bericht in Spits over een ontsnapte tbs'er? Eist de Kamer dat burgers voortaan meteen worden geïnformeerd? Of gaat het drie over een bericht dat George Clooney mogelijk in de Kamer zou komen... spreken over Soudan? Dat zorgt voor een explosie aan reacties. Eén bijzinnetje en de Kamer is in staat van opwinding. Over George Clooney... Ja. ja, Dat was een bijzinnetje van? Uh, eens even denken. Iemand van de VVD, dacht ik. Hand Broeke, die noemde ja. dat inderdaad. Ja. Um, een Kamerlid, ja, dat is de volgende vraag. Je hebt in feite het antwoord al gegeven. Kamerlid van welke politieke partij? Ja. Maar goed, het antwoord komt van jou. Een Kamerlid van welke politieke partij stelde in het debat voor George Clooney naar de Tweede Kamer? Ja, van de VVD dus. Ja, je hebt ja. het antwoord wel zelf gegeven, dus ik heb het je niet in de mond gelegd. Het nee. Zei wel hand en Broeke. Dus we rekenen het goed. Vier vragen, vier uh, punten tot nu toe. Ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Wat gaan we nog de rest van het seizoen doen? Uh, er zijn nog zes wedstrijden waarin we de punten kunnen pakken. We hebben nog een klein kansje voor de playoffs. En dan was iedereen wel overtuigd dat we daarvoor moesten gaan. En als je het dan vanavond ziet, uh, dramatisch eigenlijk. Uh, kan niemand niet anders zeggen. Uh, Wouters, trainer van SC Utrecht. En hoe heet Wouters met zijn voornaam? Uh, ja, daar zou ik dus aan te denken. Uh... Nou, ik, ik kreeg het goed hoor. <laughs> Jan, Jan Wouters. Yeah. En is inderdaad de trainer van FC Utrecht. Het gaat hier uh. om de achternaam. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, 5 om vijf, 5, De zesde vraag. FC Utrecht verloor gisteren met 3-0. Van welke ploeg? Die graafschap. Nou, dat gaat wel maar heel makkelijk. Ben je een grote uh, voetbalkijker, liefhebber? Uh, nou, af en toe ligt er een beetje aan of een leuke wedstrijd is. Oké. Okay. Nou, eens kijken of we deze wedstrijd ook een beetje leuk, uh, deze eerste uh. rond leuk kunnen afsluiten. Uh, jij krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. Uh, de vraag is daarbij: wat bedoelen we? Um, als je het weet, moet je stop zeggen en je kunt maximaal vier punten krijgen. Ja. Vier. Mijn eerste keer was in Panama. Drie. Wasbeer rokte mij. Twee. Gastpadool nam er ook twee van mij mee. Uh, stop. Uh, drie FM was. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, de eerste aanwijzing was, ik was voor, uh, voor het eerst in Panama. Uh, Club Panama. De eerste keer dat de, de oh. 3FM Awards werden uitgereikt. Um, wasbeer rockte mij, dat snap je nu ook, denk ik. Uh. Engels woord voor wasbeer. Oh, raccoon. Raccoon, ah, ja, grote ja, ja. winnaar. Ja. Gersper Loel nam er ook twee mee. Goed. Dat betekent dat jouw uh, nieks, nieuw factor is uh, vastgesteld op, uh, uh, op acht. Dat betekent dat jij er uh, zeven... 17 uh, moet halen zometeen uh, om uh, de week weer aan te worden. We gaan zo verder. Oké. Okay. Ik ben het er helemaal mee eens. Het heeft enkele zinnen, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Het is een oud spreekwoord, dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet niet bij. In stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten... over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Ongeschikte ouders moeten gedwongen kunnen worden tot anticonceptie. Moeten bewezen ongeschikte ouders altijd kinderen kunnen krijgen? Of moet de overheid dit onmogelijk kunnen maken? Pieter van Vollhoven vindt van wel, naar onderzoek van een reeks gevallen van verwaarloosde en mishandelde kinderen. Straks na 1 uur praat ik met Nanneke Kwikschuit, oud-kinderrechter en SP Eerste Kamerheid over de mogelijkheid om verslaafde, psychiatrische patiënten en verstandig gehandicapten het recht op ouderschap af te nemen. De stelling is.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 met uh, Lose It. You lose some, you win some. Julius van Tongeren, uh, ik hoop dat jij wat gaat winnen. Ik hoop het ook. Je weet het niet. Uh, we, gaan, we gaan proberen. Je hebt er uh, 17 nodig, zei ik net al. 17 ja. goede antwoorden uit de 90 seconden. Het is uh, pittig, maar het is wel eens eerder gedaan. Ja. Dus uh, we gaan gewoon beginnen. Veel succes. Dank je. De Nationale Nieuwsquiz. In Servië is een gestolen schilderij van welke schilder teruggevonden? Sesam. Is goed, klanten van welk telecombedrijf kunnen 2 tot, tot en met 5 mei gratis bellen en sms Godafon. binnen Nederland? Is goed, een ontspoorde goederentrein heeft net buiten welke Belgische stad een ravage aangericht? Antwerpen. Is goed, de jongste kleindochter van de Britse koningin Elisabeth heeft wat gebroken? Eh, uh, Been. Arm. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van wie in het liquidatieproces opgeheven? Dino Scherel. Is goed. De UEFA wil dat de Oekraïne erop ziet dat de hotelprijzen tijdens welk evenement niet de panhardprijzen. EK voetbal. Is goed. Het internationaal concours piek In welke stad gaat dit jaar niet door? Uh, Amsterdam. Eindhoven. Het nieuwe boek van welke beroemde Britse schrijfster wordt een zwarte comedie? J.K. Rowling. Is goed. Welke minister denkt na aan waarschuwing bij tv-programma's waarin deelnemers cosmetische chirurgie ondergaan? Uh, Bijzerveld. Minster Schippers, hoe heet het de onderwijsgroep? Die wordt opgegeven en wordt opgesplitst in vijf kleinere scholengroepen. Uh, Borg. Amarantis, oh. welk internetbedrijf heeft het eerste kwartaal van dit jaar een netto winst geboekt van bijna 3 miljard dollar? Google. Is goed, Zeehonden. Crash Pieter Buren gaat onderzoek doen naar de dood van zeker 20 Zeehonden in welk meer? Pas. Gevelingenmeer. In welk land is een wetsvoorstel aangenomen dat functionarissen uit het voormalig regime tien jaar lang alle politieke rechten ontneemt? Egypte. Is goed. Bij de Mitsubishi, vorkheftrucfabriek, in welke plaats zijn honderden banen waarschijnlijk? al meer is goed. In 2005 opgestapte bestuurder van welke verzekeraar krijgt nog steeds tonnen per jaar? Uh, Nationaal Nederland. ASR, de Tweede uh. Kamer heeft ingestemd met het kabinetsvoorstel om wat in de woningmarkt tegen te houden. Pas. Scheef wonen. In welke stad is een parkeergarage per direct gesloten door betonrot? Pas. Deventer, Groot-Brittannië, wil op korte termijn een deel van de sancties tegen welk Myanmar. land opheffen? Myanmar is goed. Ja, wat denk je? Nee, dat was hem niet. Nee? Nee. Het is, het is absoluut niet slecht. Je had de tien goed. En met een prachtige eerste ronde van, van acht heb je een totaal tachtig. Uh, maar dat betekent dat je uh, ja. het niet gehaald hebt. En dat de, de weekwinnaar dus niet jij bent. Jij krijgt van ons uh, de originele lunchradio. Jij krijgt twee toegangskaarten voor beeld- en geluid experience. Nou, ja, dank je. En de originele lunchbox krijg je ook nog. Dank dat je hier was. Dank je wel. zit naast mij. Ja, Afgelopen maandag 135 punten. Ja. We spreken met een weekwinnaar. Ja, vrijdag de 13e toch mijn geluksdag. Ja, ik dacht, don't mention the war, maar uh, ja. fijn dat u het toch even gedaan hebt. Ja. Ja, nou de baksteen die op uw hoofd terecht komt is dus 300 euro. Dus dat valt wel reuze mee, toch? Ja. ja. Gaat u er iets leuks mee doen? Ja, we hebben een, een aardige lamp gezien voor boven onze eettafel... die een beetje boven het budget was. Uh, dus uh, dat komt heel goed van pas. En mijn hobby is goochelen, dus als er nog geld over is... dan is het altijd wel een, een nieuw goochelboek wat, uh, o, wat is, interessant is. Ik dacht, u gaat de lampen elkaar goochelen. Nou, veel plezier ermee. Dank u zeer. En fijn dat u hier was. Ja. Fijn dat beide ja. hier was. Leuk. We zijn straks terug met uh, twee uur van uh, lunch. En daarna stampen het graag tot zometeen.